luisteraars van 538, namens de middagshow wensen we jou heel gelukkig, jou. Ja. Waken wat van, feest hem nog even lekker uit ook. Ja, happy new year. Kilian van Ja, goedemorgen. 1 januari start je natuurlijk bij de hit van 538. zonder Martin Garrix komt eraan. Olivia Dean. up for lost time je hoorde Smaal. Zo, goedemorgen op deze donderdag 1 januari 2026. Natuurlijk de beste wensen. Hoe zit het met je goede voornemens? Ik zei net ook al eventjes, ja, ik heb niet echt goede voornemens... want het gaat toch altijd mis bij mij, weet je wel. Op een gegeven moment denk ik, ja, had ik ze nou maar niet gedaan... dan ik niet zo depressief. Maar als ja, over smaal gesproken, als lachen in je goede voornemen zit, meer lachen, dan ben je al behoorlijk op de goede weg. Want lachen maakt je volgens onderzoek namelijk aantrekkelijker. Het versterkt je immuunsysteem en het werkt pijnstillend. En daarnaast verbrandt ook nog een keer behoorlijk wat calorieën. Namelijk zo'n 40 calorieën per 10 minuten lachen. Dus... Maar ook nog een keer een van je goede voornemens afvallen was... maar je hebt niks heel veel zin om de sportschool in te duiken... wat ik me kan voorstellen zo uh, in januari. Lekker veel lachen. Je noemt het natuurlijk met 538. Snap, de en David komt eraan. En dit is Sommer. heb jij vroeger eigenlijk, uh, eigenlijk allemaal gehad. Ik, ik heb echt van alles gedaan. Hè. Van orderpikker in de studieboekencentrale... tot uh, ooit een keer in de bediening van een restaurant gewerkt. Maar de leukste baan die ik eigenlijk altijd heb gehad... was in de dierentuin in Emmen. Daar was ik namelijk acteur. Je had dan zo'n show met een baviaan en een nelpaard, gespeeld door mensen in een pak. En dan had je één live sprekende acteur die dan de boel met een microfoon... een beetje aan elkaar moest praten en dat soort dingen. En die livesprekende acteur, die was ik dus. Maar dat was echt fantastisch, want we deden meestal twee shows op een dag. Als het echt een keer druk was, nou dat kwam echt maar een paar keer per jaar voor... dan deden we er de hoog vier. Maar die shows waren natuurlijk gewoon verspreid over de dag. Dus nou, je treedt twintig minuten op en je moet dan weer... nou wat zou het zijn, een uur, anderhalf uur, soms al twee uur wachten... Kun je gewoon Netflix spelletjes spelen. Een beetje door het park heen lopen en dat soort dingen. Alleen het leuke van het allemaal was. We kregen het gewoon doorbetaald. Ja. Ze heel hard hoefde ik al niet te werken. Wat dat betreft is het denk ik nog weinig veranderd met drie uurtjes radio. Maar voor Beyoncé, die je nu op 35 gaat horen. was het echt wel heel anders. Ze werkte namelijk als assistent in een kapperszaak. maar werd er uiteindelijk ooit een keer ontslagen. omdat klanten het irritant vonden dat ze steeds aan het zingen was. Ja, ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Want als ik Beyoncé hoor, dan denk ik echt alleen maar zichtbaar door mij. Uiteindelijk is ze voor haar zangcarrière gegaan. Met succes. Je hoort er nu bij 538. Dit is Beyoncé en Halo. Remember those walls I built? Well baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in. But I never really had. halo. I got my angel now. It's like I've been awakened Siro, je hoorde stammeling in. Sirol, die komt trouwens uit Australië... waar ooit de langste regenworm ter wereld is gemeten. Namelijk 3,65 meter. Ja, echt behoorlijk beest. Maar ik moet je wel heel eerlijk toegeven... dat dat ooit is opgemeten door een man. Dus ja... Je weet hoe mannen zijn, we overdrijven graag... dus het kan ook iets kleiner zijn geweest, weet je wel. Uit Australië dus, Zero op 538, je hoort de stammeling in. Zometeen nog de nieuwste, Taylor Swift, de 538-favorite... oppeluit komt eraan, ook ATB, Alan Walker en 21 Pilots... zijn onderweg voor je. En eerst op 538, het nieuwste van Maal Smit, dit is Stay. If you wanna dance, take my hand, take my hand. We only got today If you got a night to feel alive Then baby stay Late night stuck in my I've been waiting. <laughs> 538 Ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Rob Schepers en de Week in One Liders. Vandaag stond in Nederland de drukste spits van het jaar... met 1200 kilometer file. Meer dan 1200 kilometer. Dat is een mooi record om even bij stil te staan. 5, 3, de 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538. Nu bij Ikea heel veel sale.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 Fans van Voordeel. Aldi. Begin het jaar stijlvol met een nieuwe interieur. Bij Goosens shop je nu alle meubels met 10% korting. Kom naar de beste woonwinkel van Nederland. Of shop op Goosens.nl. En hier smelt de Fans van voordeelpost echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas voor maar 1,59. Fans van Voordeel. Aldi. 5,3. Samen met een ETBO, Tedeschrift komt eraan en dit is Anna Walker. <tied>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 My name's blurry facing I Care what you think Wish we could turn back time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 back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out we used to play pretend give each other different names we would build a rocket ship and then we'd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 Quillone yeah. Pilots bij 538. je hoorde stressed out, uh, 5, yeah. goedemorgen op deze donderdagochtend 1 januari 2026. Ik ben Kilio van Luid. Het nieuwe jaar is natuurlijk weer van start. Dus toch altijd eventjes een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Hoe kijk jij terug op keer jaar? Ja, ik kijk er wel, uh, wel lekker positief op terug. Ik heb een hoop vette en mooie dingen mogen doen. Denk aan de Koningsdag, Formule 1 op Zandvoort. Ik ben zelfs nog met mijn opa in, in Turijn geweest... om daar te kijken bij het uh, wereldkampioenschappen grogelen. Dat was echt, echt een grote droom. Die uitkomt om dat ook een keer samen met je opa te doen. En ook als we even kijken naar de artiesten hier op de Vijferecht Playlist... hebben die ook wel een behoorlijk goed jaar gehad. Uh, David Kenner bijvoorbeeld. Ja, zijn dieptepunt van het jaar. Afgelopen jaar was dat zijn limited edition sneakers farm. Voor zijn doen maar 500 euro. Dit jaar werden opgegeten door een hond. Nou, je snapt als uh, dat je dieptepunt is... dan heb je een goed jaar gehad, hoor. David Kenner, je hoort de nummer 5, jacht Samen met Teddy Swimmers is dit Gone, Gone, Gone. 5, 3, we will fight. Like all Swift. AutoLight. Favorite. Favorite. I had a bad habit of missing lovers past. Deze week van Telesphere of Joda, Yoda Natuurlijk bij 538. En die andere plaat natuurlijk. De of Filia staat uh, op uh, de nummer 1 positie. In de 538 op 50. -50. Zij heeft dus gewoon 2025 afgesloten als de nummer 1. Maar de grote vraag is. Gaat ze ook het uh, nieuwe jaar gewoon weer de nummer 1 positie overnemen? En behouden. Je hoort het uh, morgen vanaf 3 uur. In een nieuwe editie van de 538 op 50. Met Martijn Lagraal. Het zijn niet van 538. Maar zelf met een junior Jack Alex Warren. En eerst nog Baro Soler.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 Da-da-da-da Ik dat niet Ik dat niet al final ya veremos la luz. ik weet dat het goed is. Maar tanto het niet als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 538 met de nieuwste van Alex Warren. Je hoorde Eternity. Ik kiep die al vanuit hier. Dankjewel dat je het een nieuw jaar wil beginnen met de hits van 538. Duelie bij Kensington. Ze komen eraan. En de eerste, Jerry Jack.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 Parano mozzarella. Kaas gemaakt om mee te koken. Maak pizza. Maak